In my en de vrezen de Zo ook wat zegt, uh, wat zegt ons de Bijbel over de eerste gemeente en de vrezen de En tot slot wil ik kijken wat David en Salomo ons nog te leren hebben over dit onderwerp. En ik wil dus beginnen als eerste bij het volk Israël. Toen Yahweh neerdaalde op horen om Mozes de dieke geboden te geven ging dat gepaard met zeer krachtige natuurbeschijnselen en andere verschijnselen. We kunnen dat lezen in Exodus 20 en vers 18. In Exodus 20 en vers 18, daar lezen we het volgende. En het gehele volk was getuige van... 1. Donderslagen 2. bliksemstralen, 3. Het geluid van een bazaar 4. De rookende berg En toen het volk het zag... En bleef van ver staan. Dit was zo geweldig indrukwekkend, dat het volk zich als het ware achter Mozes wilde beschuilen. En dat is ook wat er verder gezegd wordt in de tekst, want dat zien we als we vers 19 lezen. Het volk zei tot Mozes, spreek gij met ons, dan zullen we horen. Maar God spreekt niet met ons, omdat wij niet sterven. Nou, zoiets, dat zeg je niet zomaar. Dan ben je bang. Dan heb je echt ergens angst en vrees voor. Dan moet je iets gezien of meegemaakt hebben dat heel apart en overdonderend geweest is. En dat was natuurlijk ook zo, want ze waren zojuist dus getuigen geweest van Gods indrukwekkend optreden op Oren. Maar dan komt het veelzeggende antwoord van Mozes tot het volk. We lezen gewoon door. In vers 20 van Exodus 20. Vrees niet, zegt Mozes, want God is gekomen om u op de proef te stellen en, komt hij, opdat er vrees voor hem over u komen, dat gij niet zondigt. Dus Gods optreden ter plaatse zou het volk ervan moeten weerhouden, ontzondigen. Echter alleen vrees voor God hebben om niet te zondigen, dat is wel een bepaalde houding, maar er hoort natuurlijk veel meer achter te zitten. En er is ook veel meer dat te maken heeft met de vrezen des Heeren dan alleen schrik en angst. God liet daar in ieder geval zien dat het niet spotten viel met zijn persoon, met zijn kracht, met zijn macht, met zijn majesteit, maar vooral met zijn woord. Maar dat alles in positieve zin. Want hij had zojuist zijn geboden aan de mensen gegeven. Waarom? Omdat ze in vrede. naar deze plaats terugbrengen Nou, de betekenis van het woord weg, dat is niet alleen een pad waar ze overheen lopen. Nee, dat is een richting die ze gaan. Een wijze van leven. Een manier van denken. En waarom geeft hij ze een weg? Nou, dat zegt het vers. Zodat ze mij vrezen. Het is dus voor hun eigen bestwil en voor hun kinderen na hen, zegt het vers. En de vrezen voor Jaweh wordt door Hemzelf in het hart van de mensen gelegd. En waarom doet jij dat? Nou, ook dat staat in de tekst. Zodat zij niet van mij afwijken, net als in het begin bij horen. Nou, die gegevens die we net gelezen hebben, die zijn dus ook voor ons van belang. Want in het Nieuwe Testament, dat lezen wij in Efezeer 4 en de versen 3 tot 6, je hoeft dat niet op te zoeken, maar. Er staat dat wij ons moeten beijveren om de eenheid des geestes te bewaren. En dan volgen er een aantal opzommingen. Er is namelijk maar één Heer, of één God, één Vader. Één Heer, één geest, één lichaam, één geloof, één doop en één hoop. Dus ook voor ons geldt één hart... En één weg. Wanneer u nou om u heen kijkt in de christelijke wereld. Dan is er van die eenheid nog niet bepaald sprake. En misschien komt die er ook nooit. Maar het is aan ons om te zorgen dat we lezen wat er staat. Dat tot ons nemen. En de wegen van Yahweh volgen. Zijn weg. Dus wanneer wij de vrezen des Heren in ons hart hebben. Dan moet dat blijken. Uit ons gedrag dat wij niet afwijken van zijn geboden. Je kunt het verzoek omkeren. Als je de vrezen niet in je hart hebt. Kun je kennelijk makkelijker afwijken van Yahweh. En dat is dus wat er in de loop der tijd in de geschiedenis gebeurd is onder de Christenen. Er is niet één hart en één weg onder de christenen. Er zijn zeer vele wegen ontstaan. ...in de loop der tijd, waardoor er allerlei afwijkingen hebben plaatsgevonden van Gods woord. Kijk, u en ik, wij hebben niet bij de hoorheb gestaan. Wij hebben niet dat geluid van die bazaam gehoord. Wij hebben niet de donder en de bliksem eh, gezien en gehoord. En wij hebben niet de rook in de berg gezien. En als je ergens niet lijfelijk aanwezig bent, bij een indrukwekkend gebeuren, komt het toch altijd... Anders over dan wanneer je daadwerkelijk ter plaatse aanwezig bent. En misschien dat dat de reden is dat, dus tegenwoordig, de vrezen des Heren. Meer. Daar staat: op hem zal rusten de geest van wijsheid en verstand. Op hem zal rusten de geest van raad en sterkte. En op hem zal rusten de geest van kennis en vrezen des heren. Ja, staat nog eens in het jachter: zijn lust zal zijn in de vrezen des heren. Dus Yeshua had de geest van kennis en vrezen des heren. Nou, die combinatie. Die moet u onthouden. Kennis en vreseliceren. Want die zullen we nog vaak tegenkomen. Die hebben namelijk alles met elkaar te maken. De houding van Yeshua tot zijn vader en de omgang van Yeshua met zijn vader, die waren een lust voor hem. Daar verheugde hij zich in. Zijn hart was gericht op zijn vader. En zijn geest was daar volledig op afgestemd. En diezelfde geest, die zou dus ook op ons moeten rusten, of moeten gaan rusten. Zo'n houding tot vader Yahweh zou ook onze lust moeten zijn. En op die houding, daar kom ik nog op terug. Ik heb u gezegd, er zijn wel 400 versen die een of andere vorm van de vrezen des Heeren in zich hebben. Ik pak er willekeurig twee uit. Gewoon om even te laten zien dat er nog veel meer dingen zijn die te maken hebben. Met de rezen de En we gaan kijken naar psalm 112 vers 1. En psalm 128 vers 1. In en, psalm 112 vers 1 lezen we het volgende. Welzalig de man die de Heere vreest. Die van harte lust heeft in zijn geboden. Dan hebben we weer het woord lust. En psalm 128 vers 1 zegt. Welzalig ieder ...die de Heer vreest... ...die in zijn wegen wandelt. Nou, de vrezen de seren wordt dus hier in verband gebracht... ...met Gods geboden... ...en het wandelen in zijn wegen. In wezen zijn er twee verzen waarvan de strekking uiteindelijk hetzelfde is. Want als je in de wegen de seren wandelt... ...dan voer je zijn geboden uit. En voer je zijn geboden uit... ...wandel je in de wegen de seren. Nou... In deze verse, wordt gezegd van iemand die daar dus zijn lust in vindt, dat hij welzalig is. Dat betekent dat het een gelukkig mens is, dat het een vrolijk mens is, dat het een blij mens is. Dat hij er zich in verheugt om tijd door te brengen met God in gebed en door het lezen van zijn woord of door het spreken met eh, broeders en zusters over dat woord. Dat is een gelukkig mens. En dat betekent... Dus niet wijken van vader Yahweh, niet van zijn geboden, afwijken. Dus lust hebben in de vrezen, des de tweede tekenen. Dan gaan we kijken naar de eerste gemeente en daarvoor gaan we naar handelingen 9 en vers 31. Handelingen 9 en vers 31 zegt het volgende. waarop zij dus ontzag, respect en eerbied hadden voor Yahweh, want dat is een tweede betekenis van de vrezen des seren. Dat wil zeggen dat je een bepaalde mate van eerbied, respect en ontzag en verering voor Yahweh hebt. Kom er nog op terug. We zien in dit vers ook van de eerste gemeente dat wanneer je wandelt in de vrezen des seren, dan kan de Heilige Geest zijn werk doen want door de werking van de heilige geest groeide niet alleen de individuele gelovigen maar ook het aantal groeide dus de manier waarop de gelovigen omgaan met de vrezen des heren is van invloed op de eerste plaats op hun persoonlijk leven dat is van invloed op het leven van de gemeente in zijn totaliteit en een derde punt en daar moet u niet licht over denken dat kan zeer van invloed zijn op de overige mensen waar zij vroeger en wij tegenwoordig mee in contact komen. Want hoe gaan wij om met de vrezen tussen heren in ons dagelijkse wandel? Want dat is van invloed op de mensen waar we mee omgaan. Die kijken, die kijken naar ons. Ja, die mensen zeggen dat ze gelovig zijn. Wat doen die? Wat doen die in hun dagelijkse wandel? Hoe reageren die? Er wordt naar ons gekeken. Nou, we hebben nu een bepaalde. De keus die we gemaakt hebben door Yeshua te gaan volgen. En door die keus te maken, door een volgeling van hem te, te worden. Onderwerpen we ons aan de wil en het gezag van Yahweh. En wanneer u dat niet doet en u volgt uw eigen wil. Of de wil en het gezag dat andere mensen of instanties u opleggen. Dan is er geen ware vrezen te scheren. Kijk, ons wandelen op aarde met vader Yahweh begint met de juiste houding. Kom ik dadelijk nog op terug. U en ik kennen God als onze Vader en we willen Hem gehoorzamen. U en ik naderen tot Hem vol vertrouwen, maar zonder de eerbied uit het oog te verliezen die wij Hem verschuldigd zijn. We erkennen Zijn rechten op, on, eh, op ons, als onze Schepper, onze Heer en onze Meester. En onze gedachte zal zijn en dient te zijn om hem te dienen. Niet bevend als als iemand die bang is of als een vernederende slaaf onder een hartjuk van alleen maar angst en wezen. Nee, in het volle genot van onze betrekking tot hem als zoon of dochter. En als die houding er niet is, dan mekeert er iets aan de relatie tussen de mens en God. We hebben nu die drie voorbeelden behandeld. We hebben gekeken naar het volk Israël, we hebben gekeken naar Yeshua en we hebben gekeken naar de eerste gemeente. Nou weet u, in de Hebreeënbrief staat dat God een beloner is van de mensen die Hem ernstig zoeken. En God verbindt altijd beloftes aan de juiste houding ten opzichte van Hem. Want de meeste van ons die hier zitten, die zijn ook ouder. En welke ouder. Zou ik een gehoorzaam kind niet belonen. God doet dat ook bij zijn kinderen. Met het doel om hen verder op te voeden. Naar volwassenheid. En hen deelgenoot maken. En verder deelgenoot te maken. Aan de goddelijke kennis en de goddelijke natuur. Want wij moeten groeien naar de volheid van Christus. Misschien realiseren we ons dat niet altijd. Maar... Dat is wel de bedoeling. Kijk want ook in de tweede brief van Petrus in het eerste hoofdstuk staat dat wij deel gekregen hebben aan die goddelijke natuur. Maar deel krijgen aan en groeien naar volwassenheid, daar zit nog een wereld van verschillen. Ik heb u dus straks gezegd dat de vrede des heren en kennis onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Die horen bij elkaar. En we zullen nu een vijftal versen gaan doorlezen, om te zien dat dat inderdaad zo is. Ja, dus ik, ik ga dat onderbouwen. En we beginnen in spreuken 1 en vers 7. En dan lezen we het volgende. De vrezen voor Yahweh is het begin der kennis. De dwazen verachten wijsheid en tucht. Dus de juiste houding tot God is het begin. ...staat hier heel duidelijk. En degene die die houding niet heeft... ...wordt neergezet als een dwaas. Ja? Dan kom je er niet best af. Spreken 9 vers 10... ...woorden van gelijke strekking. De vrezen voor Jaweh ...is het begin... ...der wijsheid. En het kennen van de hoogheiligen... ...is verstand. Dus opnieuw... ...de juiste houding tot God. dan kan God beginnen... Om ons te vullen. Zullen we zullen het dadelijk ook nog een keer zien. En als God kan beginnen om ons te vullen. Dan gaan we hem leren kennen. En dan, dan gebeurt er iets geweldigs. Spreuken 15 vers 33. De vrees voor Yahweh voedt op tot wijsheid. En ook gaat vooraf aan de eer. Dus we moeten een houding van nederigheid hebben. Want dan kunnen we opgevoed worden. ...in de vrezen des Heerden. En daar kan ons wijsheid bijgebracht worden. Het vierde vers, we zouden er vijf nemen. Het vierde vers staat in Job 28. En ik wil eventjes met u naar dat boek Job toe... ...voordat ik het vers voorlees waar het vandaag op gaat. Want Job die zit een beetje te puilippen... ...en die zegt in hoofdstuk 28... Allerlei mineralen en edelgesteenten. De mens die kan mijn schachten boren. Hij zegt, de mens zweeft in de schacht. Ze hadden toen nog geen elektriciteit. Dus ik denk dat ze aan touwen hingen. Dat is het vers wat ik dus als vierde voorbeeld hier wilde doen. Gods woord is de vreselissering voor ons van enorm belang. Omdat die onmiddellijk gekoppeld wordt aan wijsheid, aan kennis en aan inzicht. Zoals we gezien hebben in de versen die we net gelezen hebben. Dus de juiste houding is de eerste voorwaarde. Dat is het begin. Dat is de aanvang. Dat is de start van ons leerproces. En als we Gods woord voor waar aannemen. Dan kunt u dus niet om dat punt heen. Onze houding ten opzichte van God bepaalt of we groeien in wijsheid en kennis en in inzicht of niet. Nou, wanneer we in de wereld spreken over wijsheid, dan denken we onmiddellijk aan mensen die gestudeerd hebben, die allerlei scholen van laag tot hoog doorlopen hebben, die bijgeschoold zijn, extra cursussen en opleidingen gevolgd hebben. En daarvan zeggen we namelijk. Nou, die heeft de wijsheid in pacht. Als je nou iets wil weten, dan moet je naar hem of naar haar toe gaan, want die hebben we ervoor geleerd. Maar dan gaat het over menselijke wijsheid. Dan nou hebben we net gelezen dat de Bijbel ook spreekt over wijsheid. Maar die komt niet van de mens. Dat is niet dezelfde wijsheid waar de wereld het over heeft. Want de Bijbelse wijsheid, die wordt ons geleerd, zoals we het straks gelezen hebben bij de eerste gemeente. Door de bijstand van de Heilige Geest. Daar moeten wij onze kennis zoeken en onze wijsheid. Mensen die menen om dus die houding van vrezen des niet nodig te hebben. Die dus geen respect, geen eerbied en geen ontzag voor Yahweh hebben. Die worden dus in de Bijbel neergezet als dwaas. Dat hebben we al een keer gezien en dat lezen we straks nog een keer. En die worden neergezet als mensen die niet te onderwijzen zijn in de wegen van Yahweh. En daar zal het dus uiteindelijk slecht mee aflopen. Ook dat zullen we zien. Nou, ik heb u gezegd, we hebben nog twee uh, mensen te behandelen, David en Salomo, die ons iets te zeggen hebben over de vrezen te zeren. En als eerste gaan we kijken naar David. En daarvoor gaan we lezen in Psalm 34. In Psalm 34. En die heeft ons het volgende te vertellen. En we beginnen te lezen de versen 7 tot en met 13. En in vers 7 er staat het volgende: Deze ellendige hier. En ik neem aan dat David het over zichzelf heeft. Maar van tijd tot tijd mogen wij gerust onze eigen naam erin vullen. Want ook wij voelen ons wel eens ellende. Deze ellendige hier riep. En de Heer hoorde. Hij verloste hem. Als al zijn benauwdheden. Nou, dat is al geweldig. Bij het volgende vers, daar kunnen we niet meer spreken over dat David daar bedoeld wordt, zoals u zult zien dadelijk. Want dat geldt voor ons allemaal. De engel des heeren, vers 8, legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. Dat geldt dus voor iedereen die de heren vreest. Die krijgt de engel des heeren rondom zich en die redt hem. Vers 9. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. En hier hebben we weer dat woord. Welzalig de man die bij Hem schuilt. En dan komt het, dan gaat David verder. Vers 10. Dat staat in de gebiedende wijs. Het is geen vrijblijvend gebeuren. Daar staat, vrees de Heere gij heilige. Dat zijn wij, dat bent u, dat ben ik, dat zijn de gelovigen. Want, let op: wie hem vrezen, hebben geen gebrek. als ah, geweldig hoe God voor ons zorgt toch, hè? Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Heeren zoeken, daar komen we dadelijk op terug, hebben geen gebrek aan enig goed. Ja, weet u nog? zoekt eerst het koninkrijk Gods, en al het overige zal toegeworpen worden. Hè? En dan zegt David, dat is het hart van Psalm 34. Komt kinderen, luister naar mij. Ik zal u de vrezen des Heeren leren. Nou, daar is hij uitvoerig mee bezig in dit vers. En dan vers 13. Wie is de man die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te vernieten. Hij bedoelt te zeggen van, wie wil er nou hier in dat korte leven, dat wij op aarde hebben, in verhouding tot de eeuwigheid, wie wil daar nou niet een fijn en gelukkig leven leven hebben, dat wil toch iedereen alleen u moet in die korte periode dat u hier op aarde bent moet u wel uw ticket kopen voor, u, voor hierna u moet nu het kaartje kopen anders komt u niet waar u zijn moet ja, hier moet u dat zorgen dat u dat verkrijgt en dat u zich daarvoor kwalificeert maar David is in die psalm dus aan alle kanten bezig om ons te onderwijzen over de vrezen te dus want een van die aspecten ...van de vrezen, de zeering. Dat was respect, ontzag, vereering voor Yahweh. En dat, heeft, en dat doet hij in vers 2 tot en met 6. Want daar heeft hij het nergens anders over... ...dan over het loven en het prijzen van God. Ik zal ze u voorlezen. Vers 2. Ik wil de here te alle tijden prijzen. Bestendig zijn zij zijn lof, in mijn mond. Vers 3. In de here beroemen zich mijn ziel... laten de het horen... En zich verheugen. Die ontmoedigen. Dat zijn die nederigen. Waar we het straks over hadden. Vers 4. Maak met mij de Heere groot. Opnieuw verheugen. En laat ons samen zijn naam verheffen. Ja, zie u. Vers 5. Ik zocht de Heer, en hij antwoordde mij. Hij redde mij uit al mijn beschikkingen. Nou, dat is toch geweldig om die beloftes te horen. Maar de versen 14 tot en met 23. Die na het gedeelte staan waar we mee begonnen zijn. Die gaan ook over de vrezen des heren. Want die hebben weer andere aspecten in zich. We hebben dus straks gezien en gezegd. De vrezen des heren dat is wijsheid. En wijken van het kwaad is in zich. Nou, we gaan vers 14 en 15 lezen. Bewaar uw tong voor het kwade. En uw lippen voor het spreken van bedrog. Wijk van het kwade. Doe het goede. Zoek de vrede. En jaag die na. Zie u. Het heeft allemaal te maken met die vrede seren. Nou David gaat zo nog een stukje verder. Hij zegt de ogen de seren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroepen. Met andere woorden, God hoort u als u om hulp tot u, tot hem roept. Alleen hij antwoordt op het moment dat wij daar het meeste van leren. Wij willen onmiddellijk verhoring van gebed, maar God weet het moment kiezen dat voor ons het beste is. Nou David gaat zo nog een tijdje door. Hè? Het, het enige vers wat we nog lezen, dat is vers 17. Het aangezicht des heren is tegen hen die kwaad doen om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zie u, ik heb u straks gezegd, degene die niet te de vrezen des heren hebben, daar loopt het slecht mee af. Hier staat het nog een keer. Ja? Dat was David en dan gaan we naar ons laatste voorbeeld en dat is voor, gaan we naar dat zij een voorbeeld waren voor heel Macedonië en Acha. steeds meer lezen Wij zoeken, u en ik, dan gaat het alles ver te boven. Dus wij zouden zeker doorzettingsvermogen en vastberadenheid moeten tonen in onze speurtocht naar de goddelijke kennis, die ons verbindt met Vader Jarema. U moet Gods woord openen en zijn woorden aannemen, zijn geboden uitvoeren en bidden om vervuld te worden met zijn geest en verder zoeken in Gods woord om te groeien. En als u dat doet dan komt u dus steeds meer onder de indruk van de grootheid, de macht, de kracht maar vooral de liefde van God als vader. U krijgt zicht op zijn plan. ...voor de mens, wat onder andere uitgedrukt wordt in de feesten der zeren, want die geven het hele plan voor de mens, geven ze weer. U gaat dus inzien en begrijpen wat die vrezen voor Yahweh in ons uitwerkt. Nou, Het punt is nu, hoe belangrijk vinden wij deze raadgevingen en hoe serieus nemen we Gods woord en Gods beloftes? Er staat nergens in spreuken 2, wat we net behandeld hebben, dat wat Salomo zegt gericht is aan de herder, de leraar, de, de evangelist, de, de voorganger. Spreuken 2 is gericht aan mijn zoon. En waar de Bijbel spreekt over mijn zoon, geldt dat natuurlijk evenzeer voor mijn dochter. Maar er staat ook... Gij. Dus het is gericht aan ons allemaal. Het is onze eigen verantwoordelijkheid. die wij de juiste vrezen voor hem hebben. De vraag is ook of we ons daar voldoende van bewust zijn. Nogmaals, het heeft alles te maken met onze geloofshouding. Geloven wij daadwerkelijk wat er geschreven staat en handelen we daarnaar? Of luisteren we toch af en toe nog naar wat anderen erover te vertellen hebben? Volgen we Gods woord? ...of het woord van mensen. Alleen al in het boek Spreuken... ...komt veertien keer de uitdrukking voor... ...van de vrezen de sieren. En ik wil nog even een ander vers ertussen doen, ...dat ook spreekt over de vrezen de zeren... ...en waar we weer... ...vertroosting en bemoediging... ...uit kunnen halen. Psalm 25, vers 14. Des Heeren ...vertrouwelijke omgang... ...is met wie hem vrezen... En zijn verbond maakt hij hun bekend. Nou, ik zou zeggen, wie wil er geen vertrouwelijke omgang met de Heer? Maar dan moeten we dus zorgen dat we dicht blijven blijven. En wandelen in de vrezen des Heeren en wijken van het kwaad. We gaan eindigen. Salomo heeft nog een ander boek geschreven dan alleen Spreuken. Hij heeft ook het boek Prediker geschreven. En daarin... Is die nagegaan wat voor doel het nou eigenlijk heeft dat de mensen hier op aarde zo druk, druk, druk, druk. Weten hoezeer de Heerde te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen. Nou, ik hoop dat ik u ook heb weten te overtuigen van wat de vrezen des Heeren inhoudt en het belang ervan. En in 2 Corinthians 7, 1 zegt Paulus het volgende, in het laatste vers: Daar wij nu al deze belofte bezitten, geliefden, laten we ons reinigen van alle bezoedelingen van het vlees. En van de geest en zo onze heiligheid volmaken komt hij weer in de vrezen des Heeren. Dus onze wandel zoals we gezien hebben dient te beginnen met de vrezen gods en te eindigen in de vrezen gods om te groeien naar de goddelijke natuur. Vanaf het begin tot het eind is er in gods woord sprake van de vrezen des Heeren. Laten we daar een notie van nemen en dat in onze houding laten blijken naar God en naar elkaar en naar de mensen waar we mee omgaan. Ik wens u nog een welzalige salam.